Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de voorjaarsnota goedgekeurd. Alleen de details worden morgen pas bekend. Minister Heijnen van Financiën zegt dat dan precies duidelijk wordt... waar extra geld naartoe gaat en hoe dat precies wordt betaald. Gisteren werd al wel duidelijk dat zeker 1 miljard euro gaat... naar Defensie en Veiligheid en ook gaat er extra geld naar gemeenten. Waar het geld vandaan komt, wordt dus morgen bekend. De man die vorige maand een onrechter vanuit de VS naar een gevangenis in El Salvador werd gebracht... mag volgens het Witte Huis nooit meer in de VS wonen. Het Hoge Rechtshof oordeelde dat de VS de man moet terughalen... maar de regering Trump negeert die uitspraak. Volgens de Amerikaanse regering zal de man bij terugkomst in de VS meteen weer worden gedeporteerd. Trump vindt dat de man op een terreurlijst hoort. De advocaat van de man zegt dat hij juist was gevlucht voor geweld in El Salvador. Bij Vodafone Ziggo verdwijnen ongeveer 400 banen vanwege een reorganisatie. Het telecombedrijf zegt de organisatie te willen vereenvoudigen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. En dat gaat het bedrijf doen door bijvoorbeeld te investeren in snellere internetverbindingen. De gemeente Amsterdam wil dat mensen Koningsdag dichter bij huis vieren en niet naar drukke plekken in de hoofdstad komen. In het centrum van Amsterdam was het vorig jaar zo druk dat straten werden afgesloten. Ook riep de gemeente in de loop van de dag op om niet meer te komen. De gemeente wil zulke situaties dit jaar voorkomen en doet daarom die oproep ruim een week van tevoren. Doordat Koningsdag dit jaar op zaterdag wordt gevierd is de verwachting dat mensen langer in de stad blijven. NS zet op Koningsdag meer en langere treinen in... naar Amsterdam en naar andere grote steden. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Een kans op lichte regen. Het koelt af naar zo'n 7 graden. Morgen eerst veel bewolking. In het noordoosten wat regen. En met af en toe zon wordt het 10 tot 15 graden. Vanaf het weekend weer zachter. Maar vanaf, vanaf zondag ook meer kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I should plow the land And wait around for spring to come I should put the seed into the ground And wait for spring to come The day lies frozen on a patch 17 april, want dat is het inmiddels als je dit hoort. En we begonnen met een nummer van Ruud Hauwelink. Vond ik trouwens wel een mooie om daarmee te beginnen. En dat heeft te maken dat de lente inmiddels alweer ruim begonnen is. Maar in januari draaide ik hem ook al. En toen zei Ruud in die uitzending, want dat had alles te maken met die single die zo'n onuitsprekelijke titel heeft... Uh, toen heb ik hem ook uh, laten horen. En toen zei hij, hou maar eens tegen. Nou, uh, dat uh, hou je niet tegen. Want inmiddels is het groen een beetje uitgelopen. Uh, want ja, ik wil dan nog wel eens een beetje in uh, de buurt uh, rondlopen. En dan zie ik op een gegeven moment, hey, het uh, blad staat al aardig in de bomen. Tenminste, het begint een beetje uit te komen en uit te lopen. En toen dacht ik, dan wordt het ook eens tijd om dit nummer van Ruud maar weer eens even erbij te pakken. Dus bij deze gedaan. Spring Will Return staat op het album Erasing Mountains. Ook alweer van een aantal jaren terug. Deze alternatieve FM staat een beetje toch wel in een teken van behoorlijk wat, wat nieuwe releases. Het lijkt wel alsof er gewoon geen eind aan komt als het gaat om nieuwe releases. En we zijn erin geslaagd om er daar ook weer een aantal te mogen laten horen voordat dat morgen, um, ja, min of meer publiek wordt gemaakt. Nou, dat is een beetje het, uh, het verhaal. Uh, Ruud heeft afgetrapt. Dit is al een, um, een, een single die al een tijdje uit is. Ik dacht al twee weken geleden dat hij, uh, dat hij toen is uitgebracht. Rodon, series, we kennen... zit hier echt een vervelend uh, kikkertje in mijn keel. Uh, maar Roton Series, die heeft uh, in de finale gestaan van de Robak wordt En ja, toen heeft ze volgens mij ook dit nummer al laten horen. A thousand Seas I hear whispers through the en soft en quiet Voices in my head, aching calls. Secretly, they're hiding, stuck in frames in the halls. They spell my name and leave me a cold that enthrall. Mm -hmm. Hadden we dat hadden we al eens een keer met, uh, met z'n tweeën gedaan. En dan uh, heb ik het over een duet... wat ze uh, met z'n tweeën gedaan hebben. En dat is uh, Blanco samen met Mies. En dat was Give What You Gotta Give... als eerste duet. En toen had Blanco dit nummer zelf gemaakt. Just Let It Out. Maar toen bedacht hij ineens... Hey, vorige week hadden we Record Store Day. Laat ik daar nou eens een speciale versie van maken. En een duetversie. En toen kwam hij opnieuw uit... Bij diezelfde Misch. Uh, en Misch is natuurlijk Michel Typ van Lorem Ipsum. En Lorem Ipsum die uh, vult dan de B-kant van uh, deze speciale versie. Want het is een vinyl. Wat ze hebben uitgebracht. Blanco staat op kant A of kant B. Hoe je het maar noemen wil en hoe je het maar bekijken wil. Want uh, van Lorem Ipsum geldt natuurlijk dat dat natuurlijk kant A is. En dan is Blanco kant B. Maar goed, uh, het is een vinylversie. Die hebben ze speciaal uitgebracht Vanwege dus Record Store Day. Dat is vorige week gebeurd. En deze versie staat dus op uh, vinyl. En die vind je dus ook nergens op een album of wat dan ook. Dus dat is dan leuk voor de heb. Daarvoor hoorde je Rodan series met A Thousand Seas. Uh, de eerste nieuwe single. En die komt morgen uit. Maar we mogen hem vanavond al uh, laten horen. En dat is Silver. Ze heeft uh, al eerder een single uitgebracht. En dat uh, was het nummer Applaus. En dit is de opvolger. En dat nummer dat heet Nog Veel Meer. Dus hoe je hand reikt onder de tafel. Je blikt me vindt in drukke kamers. Als mijn anker in wildwater. Laat je me weten dat ik veilig ben. En hoe je luistert als we praten. Met je ontelbare vragen. Blijf je me elke dag ontrafelen. Nee, ik ben dit niet gewend. Amen. Uh -huh. Als resultaat van mijn verleden Maar voor jou is dat geen probleem Je zegt me dat je blijft totdat ik het geloof Je draagt mijn tassen, je ontlast me Niet omdat je twijfelt aan mijn krachten Jij vindt voor mijn zorgen heel gewoon Zo kan het dus ook Als ik minder van mijn lijf was en ik, ik gewoon een jongen was, mag ik jou dan vragen of er iets valt te verjagen? Uit het niets denk ik steeds vaker. Zo vraag ik me kom af: Niemand kan. Ik, foto's van vroeger zie die herken ik toch de meeste niet Meer Ik speelde wie is wie Van een leven dat ik niet meer Geen krijg ik alles toegediend Of zijn het keuzes die veranderen in vrienden om me heen Niemand kan me dragen Thank you En dat was um, Scout met Juni. Daarvoor hoorde je Silver. En die single die komt morgen uit met nog veel meer. Scout uh, heb ik volgens mij eigenlijk een keer nog uh, laten horen. Dat was het moment dat hij uitgebracht wordt. Of is geweest. Uh, maar inmiddels is die single ook al een tijdje uit. En ik denk dan moeten we hem nog maar eens eventjes onder de aandacht uh, brengen. Want uh, het is volgens mij in februari alweer uh, uitgebracht. Dus dat is weer een tijdje geleden. Maar goed, uh, dat uh, mag de pret denk ik niet uh, drukken. Dit komend weekend wat eraan uh, zit te komen. Uh, het is al een speciaal weekend, want het is Pasen. Dat wordt uh, ook muzikale paas en zoeken. En het uh, begint natuurlijk morgen uh, met Goede Vrijdag. En daarna volgt uh, natuurlijk de Paaszaterdag en natuurlijk Eerste en Tweede Paasdag. Maar als je nou bijvoorbeeld niks te doen hebt op Eerste Paasdag... er is weer iets heel leuks in Slachthuis Haarlem... Want dat zijn de Sexton Sunday Sounds. En volgens mij is het dan de laatste editie van uh, dit seizoen. En daar uh, speelt zich dan het een en ander af. Uh, Sam Sexton en Bas Kors mogen altijd de bal openen. Want uh, zij zijn eigenlijk uh, de gasten hier en gastvrouw. En daarachter komen dan Dean Presley. Die komen we volgende week hier uh, tegen bij een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En daarbij uh, zit ook nog Stephanie Struik. Dat zijn de drie die dan gaan, uh, de middag gaan vullen. Uh, vanaf een uur of drie uh, gaat dat uh, gebeuren. Je kan daar uh, gewoon uh, ja, uh, naar binnen lopen... een kaartje kopen en dan kan je zitten. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. En de songwriters die krijgen dan, uh, die geven dan tekst en uitleg... over de songs die ze hebben gemaakt. En niet alleen dat, uh, ook Sam Sexton zal wat vragen stellen. Zo werkt dat. En als we dan toch een aanleiding hebben om Sam Sexton weer te laten horen... dan doen we dat met dit nummer. Love You So. En dat heeft te maken met haar pleegbroer. rustig geweest rondom Luc Nijman maar hij is weer helemaal terug van weg geweest. Er komt morgen een compleet nieuw album van hem uit waarbij bijvoorbeeld dit nummer ook op te horen is Sober en dat album dat krijgt als titel You Will Survive dat, is, dat nummer is ook al uitgebracht op single dus het titelnummer dat is uitgebracht Love You So van Sam Sexton hoorde je daarvoor ik had deze week ook even te genoegen mogen hebben om drie leden van de band Sloeps te mogen spreken. En dat gesprek dat ga je zo dadelijk horen. Maar vooraf dat gesprek draai ik eerst het nummer Sweet Expectations. Dan het gesprek en daarachter de huidige single. En dat nummer dat is Just As Bad. Is it just my team? Yeah, lately I've been acting off beat Keep dodging bullets, baby. One won't free me. Yeah, baby. Keep falling for it deeply. Dive in the water, free. like to walk so smoothly, sweet expect, sweet expectations Yeah, I can't hold on, Can I hold on? yeah, I can't hold on Oh. We hebben al twee singles dit jaar uitgebracht. Uh, Sweet Expectations en Just As Bad. En dat is de band Sloops. En we hebben drie mensen van de band aan de telefoon. Dat is Merel Puk en Simon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Zo. Één <laughs> koor. Ja, zwaar weekend gehad, een van jullie drie, of niet? Het is ook dat, ja. <laughs> dat zit niet te geloven. Ja, want op het uh, moment dat wij dit gesprek opnemen is het zondagmiddag, mensen. Dus uh, vandaar. Uh, maar uh, ik, hakt het er een beetje in bij Sloops dan? Uh, met optredens en uh, dat soort zaken, of niet? Nee hoor. Nee? Gewoon door. Ja, volgens mij was het Simon uh, die een beetje een zwaar weekend had. Ja, Puk en ik. Uh, alle, alle, allebei uh, van gisteren een feestje. Ah, oh, dat is het dus. En, en, en niet gespeeld met de band? Nee, dat niet. We nee. zijn ah, ja. wel bezig met de laatste loodjes voor ons album. Ja. Daar uh, zitten we rustig aan met een bakje koffie erbij. Zitten we de laatste puntjes op de i te zetten. Ja. Dus uh, het gaat rustig aan. Maar vandaar dat het een <laughs> beetje een, uh, een, een zware hallo was. Ja. <laughs> Hoe verloopt het proces? Want het is een debuutalbum, geloof ik, toch? Uh, ja, uh, dit is het eerste album wat we echt uh, in volledigheid uh, op gaan nemen. En uh, ja, we zijn de afgelopen tijd uh, zelf bezig geweest met uh, de opnames, de productie ervan. En uh, nou, vandaag was de instelling de laatste op de i e te zetten. En dan uh, gaat alles uh, de mixkant op. Ja, uh, <laughs> en dan is het uh, moment daar. Maar wanneer moet het album gaan uh, verschijnen? Weet iemand van jullie drieën dat? Ja, in, uh, in juni. Ergens halverwege derde week van juni. Dat is, uh, dat is de bedoeling, dat het dan gaat verschijnen. Ja. Dus uh, ja, en we hebben alles hebben we zelf opgenomen. Uh, hier we hebben we ons eigen, nou ja, het is eigenlijk een soort van garage. Maar die is omgebouwd naar een studio. En uh, nou ja, daar hebben we alle opnames gedaan. En dat is echt een proces van uh, trial and error geweest, zeg maar. Ja. Uh, en daardoor heeft het ook best wel lang geduurd. Dus het is echt een beetje ons, uh, nou ja, ons kindje dat we zo in uh, juni de wereld in gaan brengen. Ja, uh, even voor, uh, voor de mensen uh, sloeps. Uh, waar, uh, ja, waar komen jullie vandaan? We komen eigenlijk allemaal uh, uit Noord-Holland. Mm -hmm. uh, er zijn er ondertussen wel twee verhuisd. Maar uh, onze toetsenist die woont uh, in... Um, Nieuwkoop, dus de, dat is net Zuid-Holland. Mm -hmm. We hebben sinds kort hebben een nieuwe basis. En uh, die woont nu in Tilburg. Maar we komen uit, uit Amsterdam. Uh, onze drummer Fee komt uit Amsterdam. Simon komt uit Baarland, Dus dat is echt de kop van Noord-Holland. Mm -hmm. Ik zelf kom uit de Zaandpreek. Ik kom uit krommenie mm -hmm. uh, Dus uh, ja. Dus het is eigenlijk toch wel een uh, Noord-Hollands beentje hè? Eigenlijk wel. Oh, ja. Ja. Dat is ook wel waar we het mee spelen. En Waar we ook de meeste connecties hebben. Ja, oké. Okay. Um, even over progressive funk. Want dat is wat jullie uh, eraan toegekend uh, hebben. Aan jullie muziek. Ja, dat klopt. En uh, ja, je, bekrijgt, je krijgt natuurlijk altijd de vraag. van uh, Wat voor muziek maken jullie? En uh, om niet elke keer een gigantisch verhaal te hoeven doen. Hebben we het maar progressive funk genoemd. Maar de... De achtergrond is een beetje ik, ik zelf heb een, een jazz achtergrond. Uh, Meel, Simon en Freek de drummer hebben een wat meer rockachtige achtergrond. Mm -hmm. En we zijn een soort niet in de middel het funk, maar dan wel met de invloeden van rock en jazz. En daarom hebben we het maar progressief funk genoemd. Ja. Yeah. is funk, maar het klinkt af en toe net een beetje wat anders. Zeg maar het is niet de echte James Brown punk, zoals je dat genoemd bent. Nee, er zit uh, toch een uh, wat uh, rafelig randje eraan. Zoiets? Ja, ja, ja. ja, en zeker hoor je ook wel de, de jazz-invloeden in de zin van de, de, de, de akkoorden, zeg maar. Het harmonische stukje. Mm. Uh, Pukkels toetsenist Toetaniftie is bijvoorbeeld heel erg fan van Nou ja, hij noemt het zelf de spicy akkoorden. Het moet altijd net een beetje gek, zeg maar. We spelen nooit een simpele A mineur, maar dat moet altijd een A mineur sharp, 11 whatever zijn. Dus... Uh, ja, nou, uh, Puk zit erbij, geloof ik. Dus uh, um, hoe ho, uh, is het spelen dan in die band? Ja, ik, ik denk dat wij het allemaal erg naar ons, uh, naar ons zin hebben. En uh, dat komt vooral omdat we allemaal onze eigen specialiteit hebben buiten. Het. Nou ja, dat is natuurlijk je instrument. Mm -hmm. Maar we zijn ook niet bang om met z'n allen... Toch kritisch naar elkaar te luisteren om het beste resultaat te krijgen. En uh, dus als bijvoorbeeld een partij die, een, die, die iemand verzonnen heeft, als, als de rest die niet aanstaat, dan zeggen we dat en dan proberen we te zorgen dat het wel in dienst van de muziek komt te staan. En dat maakt het best wel leuk. We, we, we hebben echt een soort. Ja, het is echt een soort experimenteren tot we de juiste. naar ons idee de juiste sound hebben per uh, nieuw nummer. Dat maakt het heel leuk. Sloeps, waar komt die naam vandaan? Ja, ja waar moet ik beginnen? Ja. <laughs> um, we zijn ooit begonnen als een soort coverbeentje. En we speelden toen veel, uh, ik heb ook in Westknoll-Nam gewoond. Um, we speelden toen veel in Westknoll-Nam. En uh, daar zit, uh, nou ja, het, is onder, het is failliet gegaan helaas, maar daar zit de Old Rooster, of zat de Old Rooster dus. Mm -hmm. En daar speelden we heel vaak op het terras aan de Zaan. En, uh, nou ja, we, we hadden een naam nodig toen, want dat was eigenlijk meer gelegenheid uh, dan dat het serieus was. We hadden een naam nodig, dus we waren op zoek naar, oké, okay, wat is dan een goede naam? Nou, we speelden heel veel in west en blijkbaar, de mensen die uit west komen, die heten Sloeproeiers. Dat vonden, wij, dat vonden wij wel grappig, dus we dachten, nou, we noemen onszelf zo. En... Uh, toen op den duur waren we niet meer alleen maar een coverband. De samenwerking ging goed. We waren ook wat wisselingen in de band. Uh, we, een, uh, we kregen een nieuwe drummer. Er kwam een gitarist bij. Want we zijn begonnen zonder daar is. is. we hadden echt alleen toetsen, drums, bas en vocalen. Dus het was een soort van rebrand en we gingen onze eigen muziek maken. Uh, en toen hebben we een soort van verwachtering van sloeproeiers. En toen zijn we sloeks geworden. Yeah. Uh, nou ja, het, het, het moet in juni, moet het album uh, gaan uh, verschijnen. Komen er nog uh, singles aan voor uh, zover jullie dat weten? Er komt zeker nog een single aan. Uh, we lopen iets achter op schema. Uh, dus ik, ik, we verwachten eind mei. Eind mei. Uh, en dan nog optredens? Uh, 9 mei spelen we in, uh, in Heroes, in zo'n Anne Heroes Music Bar. En verder op onze website staan nog de rest van de data die nu vaststaan. Mm -hmm. Dus we spelen... Uh, 16 mei spelen we dan weer in Arnhem. Um, 12 juni spelen we in Victory in Altmaar. Uh, en dan in juli spelen we weer in Stiels in Haarlem. En dan in de zomer is het ook een beetje lastig met vakanties en zo. Dus daarna zetten we vooral weer in op het, uh, op het najaar. Ja. Het doel van 2025 voor ons als band was natuurlijk het afronden van ons debuutalbum. Maar ook lekker overal en nergens gewoon gaan spelen. Ja. Uh, en daar voel ik me ook altijd wel heel gezegend mee. Want ik heb een, we zijn een band en we vinden het allemaal prima om uh, bijvoorbeeld ook in Arnhem of in Tilburg uh, te spelen. Zolang we maar lekker kunnen spelen en live ervaring op kunnen doen. Uh, want dat is, dat is voor nu gewoon echt heel leuk. En onze muziek aan mensen laten horen en kijken wat iedereen ervan vindt, dat, dat brengt ons ook weer in hoop. Ja, brengt mij ook tot de afsluitende vraag, want waar is Sloops te vinden op het wereldwijde web? Ja, je kunt ons vinden. Uh, onze website, uh, dat is gewoon www.sloops.nl en dan is Sloops dus S L O O P S. En daarnaast kun je ons vinden op Sloops Music, uh, op Instagram en op Facebook en eigenlijk alle social media kanalen. So far. The water's churning way out. A drop turns into. Je hebt ze er al een beetje over kunnen horen wat, uh, wat ze maken. Progressive Funk noemen ze het. En dan heb ik het over het, het, uh, mooie, uh, band, de mooie band Sloops. Uh, Merel Puk en Simon die heb je net uh, kunnen horen. En dit was de huidige single Just As Bad. Uh, we gaan zo, uh, ja, nou ja, we gaan een beetje richting het einde van dit eerste uur. En dit staat op een beetje wiebelen van Losse Jos. Wat een vervelend mannetje, die stem, die ken ik al. Ver weg is het tijdsbesef, wat is nog goed voor iedereen? De tweede single van Lucie Fabienne. Vorig jaar was ze hier ook al een keer te gast geweest. En dat gebeurde toen in juni. En dat heeft ook eens te maken met haar wortels. Want ze komt uit een muzikaal dorp aan de voormalige Zuiderzee. En dat was de reden waarom we toen een hele maand... eigenlijk alleen maar het andere geluid van die plaats lieten horen. Volendam, want daar is het allemaal om begonnen. En dat uh, is nu een beetje uh, anders, want Lucie Fabienne zit tegenwoordig in Tilburg, waar zij uh, de opleiding doet aan de Rock Academie, en dat is een beetje goed uh, gezelschap, want daar uh, komen bijvoorbeeld ook LS vandaan, die ook die Rock Academie heeft gedaan. Daar hebben we ook al uitvoerig wat uh, aandacht aan besteed. Um, zij was niet het enige in dit uh, blokje. Uh, daarvoor heb je ook Losios gehoord uh, van een beetje wiebelen. En dat nummer, dat heb ik een beetje samengetrokken. Want een vervelend mannetje, dat is een beetje de intro van een minuut. En dan wordt die gevolgd door het nummer Zendeling. Maar als je dat aan elkaar knoopt, dan heb je best een hele mooie, ja, een mooie stukje muziek. En daarom twee nummers van dat album een beetje wiebelen achter elkaar. Uh, straks na uh, dit uur gaan wij uh, verder met Heimat. En dat was een, uh, een bepaalde reden dat wij toch uh, Heimat uh, hadden staan op die 17 april. Maar oorspronkelijk was het idee om Baron C. uit te nodigen. Maar uh, een van de, de bandleden uh, die kon niet. En dus moesten we dat uh, verplaatsen. En toen kwam Heimat uh, met de oplossing van dan kan ik wel... En dat vonden wij helemaal weer prachtig. Het is al een beetje lang. Van tevoren is dit allemaal een beetje besproken. En Baron C. Die komt dan in uh, mei. Eind mei. Bij een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En laten die nou net ook een, uh, een single hebben uitgebracht. De meest recente single is Night Train. En ze stonden afgelopen vrijdag in de nieuwe Anita. Te spelen bij Pretty Ugly. En toen hebben ze deze single ook uh, laten horen. Het is een, uh, een beetje een rauw-rafelig... Nummer wat je hoort tot aan het einde van dit uur. zo'n uh, zo audiobestand uh, waarbij uh, dan wordt aangegeven dat het 5 minuten 22 duurt, maar in de, in, uh, de werkelijkheid is het dan uh, wat, uh, wat, wat korter. Goed, uh, dit is dan toch echt het eind van dit uur. En dan doen we dat met Rotzorg.